Pas als er een nieuwe president is, kan er een regering geformeerd worden. Sinds de verkiezingen van afgelopen februari zijn de partijen er niet in geslaagd een nieuw kabinet te vormen. Het weer, veel zon met hier en daar enkele stapelwolken. Het is 10 tot 12 graden. Morgen iets warmer, maar ook wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, verkeersinformatie. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Almere staat er bij Lelystad... 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle tussen Maren en Amersfoort... 5 kilometer. Komt ook door een ongeluk. De A44 richting Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. Op de N207 vanaf de A4 in de richting van Lisse... staat tussen die A4 en Nieuw-Vennep 2 kilometer. En de N208 vanuit Haarden naar Stassenheim... daar staat bij Lisse ook 2 kilometer.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avond. Hans Smit. Goedemiddag, We zitten in carré in de amstel -Voyer. Bent u in de buurt, komt u even langs. Uh, interessante gasten dit uur aan tafel, zoals natuurlijk elk uur en elk half uur. Uh, om de andere gasten niet uh, weg te zetten als minder interessant, maar toch. Dirk van Weelde hier aan tafel, om te komen praten over zijn roman. Het laatste jaar uh, over, uh, over Martin Brilde. mag je toch wel zeggen. Over mijn vriendschap en samenwerking met Martin Bril, ja, ja. ja. De ja. hele Martin Brill heb ik de, niet gepresenteerd <laughs> dat is, op te voeren. Dat is te veel. Uh, typmachines spelen een belangrijke rol in het boek. Uh, heb jij het ook helemaal op typmachines ja. geschreven? Ja, grotendeels. In ieder geval de, de eerste helft. Daarna kreeg ik, moest, moest er wat vaart gemaakt worden. Maar dat is een omslachtig procedé. Maar inderdaad, en daarna gewoon overtypen. In de computer. Voor de uitgever. Ja, vroeger deden schrijvers dat veel. Zichzelf overschrijven is dus een hele harde. Goede manier van jezelf herschrijven. Want dan ben je, je eerste lezer. Als het Lezen is. van het scherm om jezelf te corrigeren is daar niks bij vergeleken. Goed, we hebben het er straks uitgebreid over. Ook uh, hier aan tafel, Helena Raskers zij speelt. Uh, zij is alt en zij zingt in die Waukuren... van uh, Wagner bij de Nederlandse opera. Uh, in de derde acte uh, mm -hmm. ben je ongeveer een half uur op het podium, geloof ik. Ja. Terwijl de totale productie is vijf uur. Ben, ja. Moet je dan wel al om half zes uh, in, de, in het Muziektheater zijn? Of? Nou, we, we hebben een make-up call: om, ik ben geloof ik om kwart over zeven dus dan is het al bezig. Daar kun je wat later aantreden. Maar eigenlijk uh, ben ik er dan wel al hoor. Ja, ja. Want anders vind ik het onaangenaam dat ik ergens op de helft binnen ja, kan zetten. Ja, lijkt me ook. En uh, ook aan tafel Annette inbrechts met drie voorstellingen. Even heel kort, welke ga je bespreken? De laatste dans. Huis, vrouw, monologen en liefde levenslang. Allemaal toneel. Oké, okay, goed. Wie aanstaande maandagmiddag nietsvermoedend een uh, boek koopt... in de kinderboekenwinkel De Boekenwurm in Maastricht... die zal struikelen over de schrijvers die daar rondlopen. Want 40 Vlaamse en Nederlandse kinderboekenschrijvers... die komen samen voor een flashmob. Volgens mij is dat uniek. Jacques Vriens, goeiemiddag. Goeiemiddag. U, u bent er zelf ook bij, hè? Ja, natuurlijk. Ik woon zelf in Zuid-Limburg. Dus het zou wel gek zijn als ik er niet bij zou zijn. Ja, maar, maar, maar schrijvers moeten gewoon lekker schrijven... niet gaan flashmoppen. Wat moet u daar? Nou, het is heel hard nodig, want de kinderboekwinkel in Maastricht, die dreigt te verdwijnen. Mm -hmm. En uh, ja, kinderboekwinkels in Nederland, die hebben toch een hele bijzondere functie, omdat die over het algemeen gedreven worden door uh, heel enthousiaste mensen die niet alleen maar boeken willen verkopen, maar die vooral uh, uh, aan leesbevordering willen doen. Yeah. En allemaal toch een beetje boekengekken die uh, kinderen en, uh, aan het lezen willen krijgen... en ouders aan het voorlezen. Ja, maar gaat dit, gaat dit alleen om die, die boekenworm Of hebben we het hier over uh, het belang van meerdere gespecialiseerde boekhandels in Nederland? Nou, ik denk dat dat wel heel belangrijk het is. Het is ook ontzettend aardig dat uh, Stichting Lezen, he, de, de stichting die... ...zeg maar officieel is aangewezen door de minister om uh, zich met leesbevordering bezig te houden... Ja. ...zich ook heel duidelijk achter deze actie heeft gesteld... ...en daarbij heeft aangetekend dat het dus ook gaat om uh, een bredere actie eigenlijk... ...dat het gaat om het behoud van de, van de goede boekwinkel en zeker de goede kinderboekwinkel. Hmm. Nou, zou zou de, de Nederlandse regering wellicht een voorbeeld moeten nemen aan de Fransen... ...die 9 miljoen euro ter beschikking stelt voor het behoud van gespecialiseerde boekhandels? Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En, uh, en in dit geval denk ik dan, uh, als ik het even toespits uh, op hier de regio, aan de gemeente Maastricht. Mm -hmm. Die over het algemeen uh, erg inzet op uh, grote luxe uh, winkels, speciaal op modegebied. En dat is natuurlijk ook wel een van de dingen waar Maastricht mensen mee trekt. Ja. Maar ja, de, de, de kleinere gespecialiseerde winkels, die komen daardoor behoorlijk in de verdrukking. Met name zo'n kinderboekwinkel. Nou, moet ik wel zeggen dat de gemeente Maastricht nu wakker is geworden. en inmiddels in gesprek is met uh, Hanneke Koenen, de eigenares van de kinderboekwinkel. Mm -hmm. Maar daar zijn nog geen concrete uh, zaken uitgekomen. Ja, je kunt natuurlijk ook aan de andere kant zeggen, meneer Vriends: uh, luister, als er uh, geen behoefte meer is. ofwel internet wellicht uh, makkelijker is voor. Het... Ja. ja, weet je, de commerciële wetten, uh, ja. jammer. Ja, maar dan heb je het hier eigenlijk wel over uh, iets, zoiets belangrijks als uh, leesbevordering... en dan mm -hmm. natuurlijk met name het plezier in lezen. Uh, de laaggeletterdheid hier in de regio uh, Zuid-Limburg is uh, uh, vrij hoog. Ja, die zal er uh, maar wonen. Hè? Ja, ja, ja, precies. Dus daar moeten we hard aan trekken met z'n allen. Overigens uh, lopen ze daar ongeveer uh, mee in de pas met de provincie Friesland... waar de laaggeletterdheid ook hoog is... Ja. Maar uh, het is natuurlijk heel belangrijk dat je kinderen en ouders uh, overtuigt van, van leesplezier. Het is opvallend bijvoorbeeld dat in onderzoeken, en dat geldt dan voor heel Nederland, blijkt dat Nederland qua technisch lezen uh, de kinderen bovenaan staan, Europees mm -hmm. gezien. Maar als je het hebt over leesplezier, en dan heb je het echt over in een boek duiken en, en een boek ondergaan, uh, daar staan ze helemaal onderaan in het lijstje. Oké, okay. het is goed. Het belang is aangegeven. Uh, aanstaande maandag, half drie, die Flashmob... met allerlei kinderboekenschrijvers... zoals Marjolein Hof, Kees de Boer, Janneke Schotveld... Anna Verpraag en Joey Schmieds. Dus bij de Boekenwurm. En Jacques Vriends natuurlijk, de Boekenwurm in uh, Maastricht. Veel plezier daar en sterkte ja. met de actie. Ja, dankjewel hoor. Dat was Jacques Vriends. Meer uh, informatie op uh, kinderboekenschrijvers... .nl, schat ik zo. Live muziek dan. Hier is Jonathan met Youngboy. Young boy van uh, Jonathan en uh, Sophia Fisbeek en Filipa Fernandez-Andersson op uh, de Bekkingfocals. En uh, Janna komt heel even aan de tafel zitten om te vertellen hoe het allemaal zo gekomen is en dergelijke. Uh, jij kwam al heel vroeg door, wat ik zei, je stiefvader Lucas van Meijwerk in aanraking met muziek. Uh, stel dat, dat hij, uh, weet ik wel, uh, dat hij schilder was geweest. Had je dan nog geen muziek gemaakt, denk je? Um, nou ja, ik uh, ben sowieso altijd al, toen ik heel jong was zong ik altijd al. Ik was altijd aan uh, neulien en... Mijn moeder heeft me sowieso ook veel gestimuleerd met muziek, dus ik denk dat ik toch wel iets ook met muziek zou ja, gaan doen. Maar, maar misschien niet zozeer met, met de percussie. Misschien maar... niet met de percussie. Nee. Ja, dat, ja. Uh, ja. Ja. Op jouw website staat dat je, dat je een kind van de 80-jaren bent. Voelt het ook zo? Is het, je inspiratie komt die daar ook vandaan? Nou, ik ben in de jaren 80 geboren, hey, okay. dus ik, ja. uh, <laughs> ik vind je dat een kind van de jaren 80. Ja. Maar ik uh, maar het ik, uh, geluid... ja, toen mijn vader ja. zei altijd tegen mij... ja, je moet naar Sheila E. luisteren. En ik wilde het natuurlijk nooit horen. En uh, op een gegeven moment ben ik toch zelf uh, gaan luisteren. En toen kwam ik erachter dat ik het eigenlijk toch wel heel vet vond. Mm -hmm. En die uh, synthesizer geluiden, dat trekt me heel erg. En dat past ook heel goed bij de percussie en drums. En ik wilde voor dit album echt iets doen... waar ik alles wat ik deed in kon combineren. En dat ik ook een beetje dansbare muziek... dat ik gewoon zelf op het podium lekker los kan gaan. En uh, ja... Ja, ja. Het nummer wat je straks gaat spelen... is ook een, is een, uh, een cover van uh, Glamour's Life van Sheila E. Ja. Uh, ja, het feit dat je dan een, dat je een cover uh, brengt... Mm -hmm. ben je niet bang dat je dan ook in de, in de sfeer van de coverbands terechtkomt? dat je je eigen geluid verliest, niet? Nou, het nummer, of uh, de cd heeft veertien tracks... en er staat, uh, dus de rest zijn allemaal eigen nummers. Dus daar ben ik eigenlijk niet Oké, okay, dus niet maar één... één uh, er zit ding. ook één cover van Prins. En ja. Uh, ja, voor de rest zijn het gewoon ja. eigen tracks. En dus. met Candy Dolver dus, hè? Ja. Hoe is ja. dat zo gekomen? Ja, ik, uh, ik wilde eigenlijk een solo op het nummer hebben... en ik dacht, Candy is natuurlijk uh, de aangewezen persoon daarvoor. Dus toen ben ik uh, naar Club Dauphine gegaan. En uh, zij speelt daar zo nu en dan. Dus Aha. ik heb gewoon gevraagd of ze... Dat wilde doen en ze zei: Yes, en, nou ze zei ik wil stuur het me op als ik het leuk vind wil ik het doen. En nou, gelukkig uh, vond ze het leuk, dus ik, uh, dat ja. denk ik hartstikke leuk. Nou, straks nog het dus nog het nummer van Sheila e. um, en uh, dan meld het je nog even dat uh, dat je morgen in Den Bosch te zien met de daarna Duitsland-Verenigde Staten in juni. juli ook weer in Nederland meer informatie op www.janatan.nl. En het album komt in juni of juli, ja, toch. Klopt. Oké, okay, Janne, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dit is Opium. Ja, en we, zoals gezegd strooien wij luisterboeken door, door de uitzending heen. Uh, dit is een hele bijzondere. Bomans aan boord. Voordrachten tijdens een cruise op de Middellandse Zee. Uh, door uh, Godfrey Beaumans. Die was op uitnodiging van de firma Groendig uh, <laughs> op een cruise. Een beetje een snabbel. Dan gaan we even naar luisteren. Nou, dames en heren. De enige gelegenheid dat ik... Euh, Water drink is op deze zeldzame momenten. Ik hoop dat. Ja, u kunt het uh, niet verstaan, hebt u gezegd. Maar u hebt ook nog niets gemist. Uh, uh, ik zal proberen om iets duidelijker te spreken. En we hebben weer een boeiende tocht achter de rug waarbij zelfs één bus in de brand is gevlogen. Door het aantal aanwezigen aanzienlijk is teruggelopen. Ja, hilariteit al om daar op de Middellandse Zee. Um, uh, het luisterboek wordt ingeleid door de volkskantresercent en kennen Arjan Peters. En zo krijgt het toch nog een beetje een literaire waarde, toch? Mooi. Boomans aan boord. Meer uh, luisterboeken later. In de roman Het laatste jaar van Dirk van Wilde vertellen negen typemachines... ...echt waar, het uh, verhaal van de vriendschap tussen David en Brent. Twee mannen die samen hun debuut schreven, literaire vrienden werden maar toch langzaam uit elkaar groeide. Na de dood van Brent kijkt David terug op zijn schrijversleven... en dat van zijn vriend. Maar eigenlijk beschrijft de, de roman de vriendschap... tussen Dirk van Wilde en Martin Bril. Um, hoe, hoe, hoe ben jij, Martin, ooit op het, op het pad gekomen? Hoe zijn jullie elkaar nou, tegengekomen in Groningen? Op een grasveldje, op een waddeneiland... Uh, was hij een van de studenten die uh, zich in had geschreven... als eerstejaars filosofie student En ik uh, was, omdat ik twee jaar ouder ben... Uh, was een uh, studentassistent. Ik begeleide het inleidende college. Uh, dus ik, uh, ik, ik was op zoek zeg maar, naar mensen in mijn werkgroepje. Aha. En uh, hij, nou, al meteen dacht ik... omdat er een uh, handkerroman uit zijn Colbert-jasje stak... dat is een geestverwant. Want de meeste anderen waren met wiskundige logica <laughs> of de marxistische revolutie of zoiets <laughs> bezig. Maar er waren maar heel weinig mensen die wel eens een, een boek lazen. Ja, dus ik, gesteim, we waren meteen ja. Uh, ja. op elkaar geweest. En hey, was het ook meteen duidelijk dat jullie uh, qua schrijven... Wat had jij toen als schrijversambitie ook? Ja, hm. maar dat hing je niet aan de grote klok natuurlijk. Zolang je niet iets te, uh, te tonen hebt waar, waar je anderen een beetje... Hè, van mee overtuigen kunt. Ja. <coughs> maar uh, we waren wel meteen bezig met... Uh, het, het praten over, over boeken. En dat namen we heel serieus. Dus uh, uh, niet alleen begonnen we uh, de door ons bewonderde uh, teksten van uh, Jacques Rigaud. Een, een dadaïst die op uh, een voorgeschreven datum. Uh, een half jaar voor zijn dertigste. zelfmoord had gepleegd. Uh, uh, hele. hele Koele teksten. teksten mm -hmm. vonden we verschrikkelijk uh, interessant. Hebben we, zijn we echt gaan vertalen samen. En daarnaast uh, spraken we over de boeken die we lazen. Maar dat namen we serieus. Dat bereiden we voor. En dan zetten we een cassetterecorder op tafel. En dan uh, mocht, moest iedereen weg. En dan gingen we gewoon urenlang gingen we dat uh, ja, doornemen. En dat de bedoeling was natuurlijk ook ja. dat dat uh, leidde tot plannen voor eigen werk. Mm -hmm. En dat, dat kwam er ook uiteindelijk? Ja, we, we, we, we, we richtten een soort... Uh, uh, uitgeverijtje op, zou ik maar zeggen. En dat bestond voornamelijk uit het stencelen van uh, wat we hadden, hadden verzonnen. Ja, want jullie mochten een uh, blaadje van de faculteit... of iets zeggen, ja, mochten jullie ja. die uitgeven... maar dan voegde je daar zelf Alles aan toe. Alles aan toe wat om. we zelf uh, wilden, ja. Dus uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, nou ja, dat had zomaar in, in ons debuut kunnen staan... maar dat hebben we dus ja. al in 1980 uh, gemaakt. Recensies van niet-bestaande boeken. Nou, daar deden we ontzettend <laughs> ons best op. Ja, dat, want dat debuut, dat kwam in 87 pas. Arbeidsvitamine, het ABC van Brill en van Wilde. Het ligt hier ook op tafel uit mijn eigen kast. Met die, ja, die foto aan de, op de voorkant, Dirk. Vond ik vond zo mooi de energie spatten van het boek af. Maar ook van die foto al, vond ik. Ja, wij, Twee ja wij, waren, waren niet, wij waren toen vrij atypisch. We kwamen de, de, de letteren binnen met een, met een idee... dat zeg maar de, het oude beeld van de, de, de, de, de jongen van... De, keurig komaf, die klaar met studeren is en zegt... mam, pap, ik werd mij aan de letterkunde. Dat is voorbij. We stonden in een wereld waarin dat schrijven gewoon net zo goed hoorde... bij, uh, uh, uh, bij popmuziek, bij films, bij, bij, bij uh, uh, jazz, bij beeldende kunst... Ja. waar heel veel aan de gang was in die tijd. Uh, dus we zagen dat schrijven als een, als een manier om juist ook al die... Energie en ideeën waar we bij betrokken waren ha. binnen te halen. Ja. En dus ook andere manieren van schrijven dan, ja, zeg maar dat je je eigen stijltje vindt voor jouw persoonlijke mythe. Wij wilden ja, veel ruimer te werk gaan ja. en dus ook het hebben over wat ons samen interesseerde, op een door ons, uh, uh, ons samen gevonden vorm. En dat we daarnaast ook zeg maar hobby's of interesses of stijlen hadden... die we uh, voor, beter voor onszelf hielden... die niet in het gezamenlijke uh, deel pasten. Dat was van het begin af aan duidelijk. Ja, want jullie waren niet uh, een eindige tweeling. We een, waren een, heel een, verschillend. Een ja, kun jij aangeven ah, waar, waarom de verschillen? Want jij bent toch redelijk fil filosofisch ingesteld, naar mijn gevoel. Nou, hij studeerde ook filosofie, natuurlijk. Maar dus was niet, dat, dat had hij zelf bedacht. Hè. Dus uh, die, was, die interesse was er bij hem ook. Alleen, uh, ja, wat was het, het grote verschil? Ja... Hij was iemand die uh, uh, heel erg naar, de, naar, het, naar, de, naar het eindresultaat redeneerde. Naar hoe het uiteindelijk kwam te klinken. En, en ik was iemand die helemaal vanuit de voorbereiding en de, en de diepte werkte... en dan langzamerhand wel een keertje aan zou komen... bij ja. uh, de, de, uh, de, de, hoe ik het dan dus, zou opschrijven. Dus, dus voor jou was de reis bijna al het doel? Nou... Je wil ook al een laten we, zeggen, laten we zeggen dat we elkaar in dat opzicht ja. uh, heel goed stimuleerden. Ik, ik zorgde voor uh, uh, meer background en hmm. voorbereiding. En uh, het daar orde vooral in aanbrengen. En, uh, en, uh, en de mogelijkheden verkennen. Ja. En, en hij dwong zichzelf en mij tot... Uh, ja, maar hoe doen we dat dan? En dat dus niet. En, uh, nou ja. Ja. Een, een citaat uit het boek is dat, uh, om, om jullie verhouding aan te geven... dat Tessa, dat is uh, de... de de vrouw van de David figuur. Wat ja. ik wat, wat ik even zeg, dat, dat ben jij dan. Want het is gewoon een anagram van je ja. eigen naam. Die zegt: de een denkt meer dan goed voor hem is, de ander drinkt meer dan goed voor hem is. is vat dat een beetje de verhouding ook samen? Dat, wat, nou, dat is natuurlijk. Dat is een, dat is een de verzuchting de van iemand op een zomeravond. Mm -hmm. uh, bovendien een, een personage. Het, het, het, het is een soort. Het is, nou ja, voor zover je over dit soort dingen grapjes kunt maken. Het is een wat. Uh, uh, uh, uh, uh, hoe moet ik moet het zeggen. Uh, het, is een, het is een luchtige opmerking over een, uh, om heel schematisch een verschil in temperament aan te geven. Het is niet een adequate samenvatting nee, nee, nee, nee, want daar heb je een heel boek voor nodig, dus dus, Ja, uh... maar. maar uh, uh, uh, de, Laten we zeggen, de neiging om uit onrust het werk en je eigen, het, het, het najagen van je eigen uh, droom uit te stellen... Mm -hmm. of daar, uh, laten we zeggen, het jezelf moeilijker te maken, was meer Martins probleem. En mijn probleem was meer dat ik me zo verloor in de voorbereidingen en het denken... dat ik net zo goed mijn dromen uh, uitstelde of uh, moeilijker maakte om ja. uit te voeren. Snap je? Dus het gaat meer om met welke handicap uh, uh, ben je qua temperament uitgerust. W wanneer dacht jij van, ik, ik, ik moet... Uh, nog op, op een of andere manier afscheid van hem nemen? Want dit is toch ook een afscheid? Nou, ik van... was aan een boek bezig waarin ik eigenlijk in essays... vertellende essays probeerde om de afgelegde weg en uh, uh, in, het, in het schrijven vanaf dat ik begonnen was t, te vertellen. En wat ik daar zo spannend aan vond... was dat die hele digitalisering en, en, en, en zeg maar, de totale verandering... Van, van functie en status van het schrijven en de literatuur... In de, in de rest van de wereld, zeg, want waarmee wij waren opgegroeid... was totaal veranderd, precies in die periode... waarin, waarin, waarin ik uh, schrijver ben geworden. Mm. Dus tegen de tijd dat ik eindelijk zeg maar, ging meedoen... Ja. Was, was wat literatuur was, wat het betekende om een roman... Te Schrijven, hoe daarna werd gekeken. wat helemaal veranderd. Mm -hmm. Dus ik vond het heel. En dus was de, het, het, het, het hoofdstuk met Martin debuteren. Hè? En eigenlijk, zeg maar, dit hebben we nog op schrijfmachines geschreven. Uh, uh, in een wereld van, van telefooncellen en cassetterecorders. Ja. En uh, uh, uh, later uh, moeten we gewoon helemaal meedraaien. In een wereld waar alles totaal anders is. Dus dat was al een belangrijk ja. onderdeel van het boek. Toen werd hij ziek en overleed. En toen bleek dat ik dus zo van streek was daarvoor. dat er eigenlijk veel meer. Dat, ja, dat had, daardoor moest ik veel radicaler nog alles uh, onder de loep nemen dan nee. ik had gedacht. Ik had dat min of meer, ja, kalm, uh, had ik dat zitten doen. En, men, en dat nog, en dat nog, en dat. Maar eigenlijk alles viel af als niet meer zo ter zake doend. Nee. Vanaf het moment dat hij was overleden, dacht ik, ja... Ik ga dat essayboek niet schrijven, ik ga nee. een roman schrijven... en ik beperk me helemaal tot dat, waar dat gevoel vandaan komt... dat ik nu ja, het idee van... Mijn god, het, moet, het lijkt wel of ik opnieuw moet beginnen. Heb mm. je? Een, een heel uh, ander soort um, terugkijken. Ja. Had, had jij in jouw schrijversleven na dat debuut... toen jullie je eigen weg zijn gegaan... hij uitgroeide tot een gevierd ja, columnist van, uh, van Kant en Parool... en jij schrijver, ja. uh, echt een schrijver om het zo maar te zeggen... Waren jullie heel erg uit elkaar gegroeid? Hadden jullie nog contact Nee, dat is niet zo. Kijk, weet en? je, wat weinig mensen weten. was dat we allebei. meteen na arbeidsvitamine. romans gingen schrijven. En uh, hij. deed daarnaast. Uh, uh, allemaal freelance werk. in een in ander soort bladen dan ik. Ik deed dat ook. Ik kreeg in het begin vrij veel erkenning. of waardering. Ik verkocht niet veel. maar ik kreeg waardering voor mijn literaire werk. En hij minder. Dat, maar we, allebei daarnaast freelanceten we. Dat ging zo heel lang door tot ik vastliep in mijn manier van opereren... en mm. hij op, in zijn manier van opereren. En toen is hij columnist geworden. Mm. En dat is na een paar jaar ja, een succes geworden. Trending. Maar, maar ja. al die jaren, dus, dus tot twaalf jaar lang... hadden we gewoon een wekelijkse column samen in het parool. Dus we zagen elkaar minstens iedere week een middag. Begrijp je? En uh, we, we gingen samen op reis uh, uh, uh, door New York of ja. door Amerika. Ja. Dus ja... Uh, dat verschil in, uh, laten we zeggen, respons die we voor ons werk kregen... en dat verschil in werelden waarin we opereerden... ja, daar hadden wij een manier voor verzonnen om daarmee om te gaan. Uh, uh, dat vonden andere mensen misschien soms raar. Van hoe kan je nou vrienden zijn met iemand... met wie je eigenlijk zoveel van zijn leven niet deelt? Mm -hmm. dat, dat vonden wij helemaal geen probleem. Daar hadden wij wel een oplossing voor. Het is een heel mooi boek geworden. Dank je wel. Ik, ho ik hoop dat... dat uh, kijk, die manier... Het, het klinkt, als je zo zegt, het wordt verteld door heel veel schrijfmachines. Mm -hmm. Het gekke is natuurlijk... Ik wilde niet uh, uh, uh, uh, dat, dat er één figuur was die alles overzag. Ik wilde dat je, dat je als lezer in een ruimte was waarin dat verhaal gebeurde. En vandaar die ja. bezielde ja, schrijfmachines. Precies. Het uh, laatste jaar van uh, Dirk van Wild is verschenen bij uitgeverij Atlas Contact... en ligt nu in de winkel. is zeer de moeite waard. Dank je wel, Dirk. Dankjewel. De virtuele vitrine. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Ik ben Manon Upphoff, een schrijver. En een van de genomineerden voor de Opzij Literatuurprijs voor haar boek De Ochtend Valt. Vanavond is de uitreiking in Opium Televisie en zo'n nominatie is leuk en niet leuk. Ja, nominaties betekenen, altijd, tenminste dat hoopje als schrijver, dat er wat aandacht komt voor uh, het boek wat genomineerd is. In uh, dit geval De Ochtend Valt. Dus dat, dat is heel plezierig. Maar het, het, heeft ook een, uh, het heeft ook een wat onhandige kant, dat je uh, uit je werk getrokken wordt... Dat je een soort uh, ja, een raar concurrentiegevoel uh, krijgt met, uh, met andere schrijvers en hun werk. Ja, ja, het is voor een schrijver gewoon altijd heel erg fijn om, om, om je werk op de een of andere manier onder de aandacht te krijgen. En zeker als anderen dat voor je doen, hoef ik er niet, uh, weet je, uh, zoals in Albert Heijn, uh, uh, in de aanbieding uh, er, ernaast te liggen. Dat wordt allemaal voor je geregeld. En dat vind ik wel een luxe. De genomineerden kregen de boeken van hun concurrentes... dus je weet tegen wie je het opneemt. Ik heb uh, Dorst gelezen van uh, Esther Gerritsen. Een heel mooi boek. Ik heb een vrij man van Nelleke Noordervliet gelezen. Uh, ik ben begonnen in Liefde heeft geen hersens... van Mensje van Keulen. Maar ik ben ook zelf bezig in, in de afronding van de iets. Dus dan wil ik er niet te veel uh, tussendoor... Uh, lezen en, en afgeleid worden. Ik word altijd, uh, als het goed is, word ik altijd jaloers. Ook blij, omdat het, omdat het goed is. Maar ook... Uh, uh, ja, dan... dan, dan uh dat gaat ook een beetje storen met, met je eigen werk. Dus ik, als ik zelf echt aan het schrijven ben... dan kijk ik bijvoorbeeld liever naar films of naar uh, foto's. Dat stoort me minder. Uh, Daar kan ik gewoon openlijk bewonderen en ook dingen van leren. En bij schrijvers heb ik altijd iets van... Uh, shit, waarom heb ik dit niet geschreven? Of wat, ont, ja, wat ontzettend goed, uh, mooi, een mooi verhaal. Dus dat is veel storender. Maar het is een hele mooie, een hele, hele mooie lijst. Ja, een goed gezelschap om tussen te staan. Vanavond zullen we het weten als de winnaar bekend is. De keuze dan van Manon Uphoff voor de virtuele vitrine. Ja, ik heb het net uh, de kat van Iris gedoopt. Iris is de naam van, uh, van mijn dochter. En het is een tekening die zij uh, jaren geleden, toen ze heel klein was, gemaakt heeft. En die ik nog steeds in de slaapkamer heb. Ik hoef maar één blik op te werpen als ik me een beetje somber of ongemakkelijk voel. En dan uh, nou, weet ik weer wat puur levensplezier is en dan kan ik niet zonder blijven. Het is een zwarte kat, uh, wat meteen een technisch probleem opleverde... dat natuurlijk, uh, het is met plakaatverf geschilderd, uh, dat er een hoofdje op zit... Uh, wat ze heel duidelijk uh, voor de mimiek en de expressie op het kattenkopje... niet zwart wilde uh, maken, maar dat heeft ze heel uh, goed opgelost... door gewoon met dikke zwarte contouren te werken. En het is een, uh, alles in die tekening, uh, daar spat energie en, uh, en leven vanaf. Het is een, een, een, een, ja, een tekening waarvan ik denk... als je die als oude krijgt, dan, dan, dan koest hij hem elke oude. Niet alleen ik. Als je wilt weten hoe de tekening van Iris eruit ziet... kijk dan op opium.avro.nl. En op onze Facebookpagina en op YouTube... zoekt u dan op Hans bij de Avro. Daar staan de filmpjes onder elkaar. En vanavond dus de ontknoping in Opium Televisie. Daar horen we wie de winnaar wordt van die opzij literatuurprijs. Manon Uppoff of een van de anderen. Straks Helena Rasker over die waukuren... Dat legt altijd de klimt overkeerd. En de Enbrechts met haar theaterrecensie. Eerst nu het nieuws van uh, half 4, 1 over half 4, met Mark Visser. Dit is Radio 1. Affacabo FNV wijst ook het jongste bot van het kabinet... voor een zorgakkoord van de hand. De onderhandelingen werden gisteren zonder resultaat afgebroken... en werden vanochtend hervat.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 Napolitano sloot eerder een nieuwe termijn uit. Nu heeft hij zich bedacht. Gaat het parlement waarschijnlijk vanmiddag nog akkoord met zijn herbenoeming. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is opium. Ja, met uh, drie gasten aan tafel. Uh, Dirk van Wilder heb ik net met hem met over gesproken, met, over het boek Het Laatste Jaar. Uh, um, Helena Lasker over die waalkuren zo dadelijk en de Annette Embrechts met de uh, Theater. Tips recent. Nee, tips die ga je nu geven. Heb jij een tip wellicht? Ja, er komt op te beginnen op 29 april een circusfestival in Rotterdam. Circusstad uh, Rotterdam. En dat daar, het leuke daarin zijn natuurlijk allerlei verschillende circusvoorstellingen. Maar dit keer is het thema dat ze met allerlei huishoudelijk materiaal... huishoudelijk materiaal gaan jongleren. Dus ik zou zeker gaan kijken. Emmers, borstels, playborstels en dergelijke. Exact. Okay. Dirk van Helden, jij een tip? Ja. Wel drie. Arbeidsvitamine is geschreven met als soundtrack de, het debuutalbum van Steve Earle. 26 mei is hij in Paradiso met The Dukes. Heen. Heen. Tip 1. Tip 2? Ja. Tip 2. <laughs> Running with the Pack van Mark Rowlands. Bij Grant daar verschenen. Dat is een van huis uit Welsh uh, filosoof, wonend nu in Miami. Over hardlopen als iets wat waarde in zichzelf heeft. En niet als iets wat gewoon nuttig is om gezond te zijn of af te vallen. Loop jij ook nog steeds? Ja. Klopt, echt mooi boek. En de derde tip: yeah. uh, Everything on Wheels. De CD van vorig jaar van uh, Awkward Eye. Oh ja, Jurre Daan. Yes. Mooie muziek. Prachtig. prachtig. Awkward, Awkward Eye. Daarom. Helena, als kun jij een tip. Ja, mijn tip is een leestip met daaropvolgend museumbezoek. Mm -hmm. Namelijk het boek van Alain de Boton: Religie voor Atheïsten. Dat is eigenlijk al uit 2011. Yeah. Waarin hij onder andere uh, theorie ontvouwt over hoe museale zalen ingericht zouden moeten worden. Mm -hmm. Anders dan nu. Bijvoorbeeld de 19e eeuw of de Noord-Italiaanse school. Hij wil volgens de menselijke preoccupaties van onze ziel. Ja. En ik las in de krant dat hij volgend jaar gastcurator wordt bij het Rijksmuseum. Ja. Dus ga kijken naar hoe hij dan die zalen anders inwilt. Oh de Volgend jaar eens lezen. lezen. Nog ja. even de titel van het boek? Religie voor atheïsten. Goed, dankjewel. Ik heb ook nog een tip. Uh, tip. Jasper Klapwijk, die, uh, die uh, twitterde net, benieuwd of Hans Opium, ook nog aandacht wil besteden aan het minifestival... Vluchtelingen voor Vrede, morgen in de Vluchtkerk, bij deze...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 Wie ja, is Dirk, Eli den Boer? Nou ja, Dirk had het over het laatste jaar. En deze voorstelling heet De Laatste Dans. Mm -hmm. En dat is eigenlijk niet eens echt een voorstelling. Je bent eigenlijk te gast op een bruiloftsfeest. En dat is de bruiloft van Eli den Boer, wat dan gevierd. En dan moet je inderdaad wel even weten... dat Eli is een jonge, echt uh, brutale theatermaker. En die ademt de problematiek van de Joodse identiteit mm -hmm. uit. Dat doet hij al zes voorstellingen lang. Dit is zijn zesde slotvoorstelling van uh, Het Beloofde Feest... zoals die groep voorstellingen heet. Ja. En Eli heeft een Joodse moeder, een Nederlandse vader... en toen hij drie was, zijn zij weggegaan uit Israël. En hij is zijn leven lang blijven worstelen met waar hoor ik thuis... en wil ik terug naar dat beloofde land, uh, Israël... wat natuurlijk, na al zijn onderzoek naar wie ben ik nou eigenlijk... eigenlijk helemaal niet het beloofde land blijkt te zijn. Uh -huh. En nu in, dat, uh, slot, in die slotvoorstelling... Komt hij dichtst bij zichzelf terecht? Hij voert een andere acteur op als hemzelf, die trouwt dan. Nou, en dan kom je binnen en je gaat toosten. En, en je krijgt ook, sommige mensen krijgen een rolletje. Die worden de opa van hem of de, de beste vrienden. En die mogen dan ook speechen. En wat je ziet gebeuren, en dat vind ik heel knap gedaan... is dat iedere speech legt eigenlijk opnieuw een bommetje... onder dat geluk van dat aanstaande huwelijkspaar. Ja, Zoals ja. bijvoorbeeld ook in Othello bij Shakespeare. Hè, dat Jago door die jaloezie, door dat gif telkens een, een klein bommetje legt... en uiteindelijk spat die liefde ja. uit elkaar. Gebeurt dat hier ook? Ja, hier gaat het ook steeds meer naar het eind, brokkelt die liefde af. Hm. En tegelijkertijd brokkelt ook uh, de, de liefde voor Israël bij Eli af. Bij de hoofdpersoon Aha. Eli. En juist dat het zo gezellig gepresenteerd wordt... komt natuurlijk dat uiteindelijk wel Harder binnen. Aan. Ja. Ja. Hij, heeft, hij heeft steeds familieleden die hij als uitgangspunt neemt... in die serie voorstellingen, ja, maar nu dus zichzelf. Nu zichzelf en natuurlijk die vriendin, die dan die Nederlandse vriendin. Ja. Eerder heeft hij bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ook een voorstelling met zijn broer gemaakt... Ja. Anan den Boer, de uh, toetsenist van Kane. Daar heeft hij ook, ook echt een ruzie mee gehad. Onder meer over hoe ga je nou om met mm -hmm. dat, uh, die problematiek van de Palestijnen ja. en van Israël... En, ik vind wel dat ik denk, nu, Eli, heb je wel zes voorstellingen erover gemaakt... nu is het wel een beetje klaar. Hoever, ja, als je dat mag zeggen van iemand... Ik, denk, ik, ik zou hem nu wel eens graag iets anders willen zien maken omdat hij de vorm die hij kiest, die is heel sterk. Hmm. En ik zou nou wel willen dat hij een ander soort problematiek... ook eens in zo'n sterke vorm giet. Oké, okay, de laatste dans van uh, Eli den Boer. 24 april in het Zaand Theater in uh, Zaandam. 25 april in het, het uh, Theater aan het Spui in Den Haag. Vrijdag in het Kruithuis in Groningen. Toen hij loopt met, tot en met 23 juni. Hij is ook nog op Oerrol te zien, dacht ik, met uh, die vorige voorstelling. Ja, met Broer. Met met die, broer. Met, uh, die was die vond ik heel mooi, heb ik, uh, ik ja. Dan de uh, tweede voorstelling die je wil bespreken? De huisvrouw monologen. Geschreven, Sylvia Witteman. Ja, van Sylvia Witteman. Is natuurlijk columnist van onder meer de Volkskrant. Ja. Ik had me daar veel van voorgesteld, dat moet ik eerlijk zeggen. Ook omdat, dit is natuurlijk een serie geweest. Hè. Je hebt de vagina monologen gehad, de gesluierde monologen, de hormonologen. Ja. Nou, je dacht nu de huisvrouw monologen, nou gaan ze de huisvrouw, de maat nemen eigenlijk. Hè. De moderne huisvrouw. Wie durft zich nu nog huisvrouw te noemen? Bij je zorgmoeder, bij je thuisblijfmoeder, bij je werkende moeder. Het viel mij wel tegen, moet ja. ik eerlijk zeggen. En dat lag niet aan de drie actrices die het spelen, want die gaan er echt vol in. Maar je merkt dat aan Sylvia Witteman toch geen toneelschrijfster verloren is gegaan. Het zijn eigenlijk, vind ik, toch aan elkaar gelaste columns. Je hoort ook weinig nieuws. Uh, het zijn allemaal toch dingetjes die je al vaak gelezen hebt over hè, uh, moeders die zich druk maken. Over de traktatie moet nou, hè? moet het nou met ah, Japanse sushi ah, ah, of niet? Ah. En, eh, ik zat de hele tijd te wachten, wanneer stellen jullie daar nou iets tegenover? Als ja. jullie zo afgeven op al die eh, werkende vrouwen die twijfelen... of ze nou thuis moeten blijven of niet... en of ze nou drie keer per week of één keer per week of één keer per maand... het met een man moeten doen... dan zit je toch te wachten van, ja, wat, wat krijg je nu deze avond? <laughs> Dirk, zucht erbij. Ja. ja, nou, vooral die statistieken. Ja. Ja. Zo Zo even een klein stukje luisteren? Dit is maar een fragment, maar toch. Huisvrouwen? Bestaan niet meer. Kut, wasmiddel op! Ook opschrijven. <tie> Woon roepen wat er als eerste in je opkomt: slaapkamer. Neuken, sorry. Dat tracteren is toch niet zo moeilijk? Marshmallow, trektrop, penguin. Angry Birds mini Soepstengel, hengel met mandarijnen, goudvisjes. Ontbijt, cookie monster. Ja, Noortje Herla houden we. Henriette Tol en Lotje van Lunteren. Aan de actrices ligt het niet, zeg je? Nee, maar als je weet dat de laatste zin van die voorstelling eindigt op pijpen. en dat is niet broekspijpen. Oh. dan weet je een beetje het niveau van de voorstelling. Goed, eh, zullen we het daarbij laten dan met deze voorstelling met even nog uh, melden we even... dat die vanavond in de Schouwburg de campagne in de helder dinsdag in de, de kring in Roosendaal te zien is in de tournee die gaat nog een tijdje door. Dan de derde die je wil bespreken. Ja, dat vind ik wel echt een aanrader. Liefde levenslang geproduceerd door Hummeling Stuurman en het is een bewerking van de Franse film Il y a longtemps que je t'aime. Oh, van ja. Philip Claudel. Die film is al prachtig. Ja. Hè? Die actrice Kristen uh, Scott Thomas speelt ja. daar een ja. prachtig... Die, die in de gevangenis heeft gezeten en die komt terug. En die... Ja, ze heeft 15 jaar in de gevangenis ja. gezeten en ze komt terug... en ze wordt door haar hele energieke zus uh, onthaald. En eigenlijk ook heel warm opgenomen. Iets te warm misschien in het gezin. Maar je ziet dat die vrouw is alles ontwend aan contact. Aan wat voor ons allemaal vanzelfsprekend is in alledaagse dingen. Ja. Dat moet zij opnieuw veroveren. En zij bieden er ook heel veel weerstand tegen. En niet zomaar, want ze dragen een heel zwaar geheim met zich mee. En je vraagt je natuurlijk af op het moment dat je op, dat op toneel gaat brengen. Eén, wat doe je met al die filmische locaties? Ja, want die bedaard. voorstelling speelt zich in een kroeg af, in, op een, op een, in een wachtruimte in, hmm. bij die mensen thuis. Ja. Dat hebben ze mooi opgevangen door een. Uh, in dit geval krijgt zij een eigen appartementje, uh, verzorgd door die zus en haar man. En daar komen mensen langs. En zij moet zich telkens opnieuw verhouden tot wie er dan langskomt. Dat kan de uh, geadopteerde dochter zijn van haar zus. Die van niks weet. Het is de reclasseringsambtenaar die mm -hmm. langskomt. En iedere keer zie je die vrouw onhandig uh, omgaan met van... ik wil eigenlijk niet tot de gewone wereld meer behoren. Want dan komt ook die pijn van dat geheim uh, naar boven. Want iedereen wil toch weten waarom ben jij 15 jaar weg geweest. Ja, ja. En weet je, in het, het, is, het is heel schrijnend als jij weet welk geheim iemand meedraagt... en je ziet iemand ergens op aflopen. Stel dat je dat in het dagelijks leven weet. Hè, dat je denkt van, oh god, ik weet wat jou dadelijk gaat gebeuren... Ja, dat, dat is vreselijk als je dat weet. En in het toneel maakt die, dat die voorstelling eigenlijk wel spannend. Want, maar... Dus wel gelukt, de over, overstap naar het toneel? Ik vind het zeker gelukt. Aan het einde is het misschien iets, de ontknoping iets ongeloofwaardig. Mm -hmm. Het maakt ook helemaal niet uit of jij eigenlijk al weet... Hè, wat er gaat gebeuren of niet. Want het wordt met name ook door Liz Snooyink prachtig gespeeld. En dan moet je ook nog weten dat zij anderhalve week... voor de première Linda van Dijk vervangen heeft, die een burn-out kreeg. Ja. Zij speelt die... Zwijgende, onhandige uh, vrouw die uit de gevangenis komt. Lisnooinken en de andere is René Fokker. Ook die is ook, ook mooi hoor. Lia Long Stem. De film heette zo de toneelversie Liefde levenslang. Uh, even kijk, dinsdag in de Schouwburg in Kuik. woensdag in het Zaantheater in Zaandam. En de uh, nee loopt nog tot half juni. Dankjewel. Graag gedaan. Straks gaan we weer uh, gaan we spreken over uh, die waalkuren met uh, Helena Rasker En straks ook uh, uh, allerlei fragmenten nog uit uh, luisterboeken. En we bellen met Jan Ga in de bus. Maar eerst nu live muziek. Sheila E. Oh nee, Janatam. Glamorous Live. Jenna, dan was dat? 30 jaar is Renate Dorenstein schrijfster en dat is een mooie gelegenheid om drie korte uh, luisterverhalen van haar uit te brengen. Die zijn te vinden op luisterrijk.nl en in de week van het luisterboek is één verhaal zelfs gratis te downloaden daar. We horen nu een fragment uit het meisje met de big aanstekers. In haar nieuwe keuken van 30 mil, een van de huwelijkscadeautjes van haar man, rijkte Eleonora Ravenstein voorheen een meisje-smit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 Ja, toen dacht ik, dan komt er weer een stilte, maar nu was het voorbij. Het was het einde van het fragment. Ja, Dirk, je fronst een beetje, maar... Ongemerkt. Iets ja. overkomt je ongemerkt. Dus ja. de film valt, maar dat merk je niet. Dat merk je niet, nee. Heb je ooit wel eens een, ja. uh, zelf een boek ingesproken? Nee, Zij het willen? lijkt me verschrikkelijk leuk om te doen. Mm -hmm. ik, uh, ik, bij de, toen ik die dingetjes op tv deed, vond ik eigenlijk het, het voice-overen. Vond ik het schrijven <laughs> en inspreken, het, precies bij die beelden. Op de ja, seconden, vond ik verschrikkelijk leuk. Ja. Ja. Nou, we brengen hier contact met de uitgever van al die mooie luisterboeken. Allright. 2013 is het uh, jaar vandaar dat de Nederlandse opera dit seizoen uitpakt. En de Ring die is, uh, een vierluik van Richard Wagner in een ansonering van Pierre Audi herneemt. Het tweede deel, die waalkuren Ah, misschien kunnen we de muziek gewoon zachtjes zetten. De eerste dag... Ja, toch? Normaal mag je nooit er doorheen praten, maar nu wel. Het tweede deel, die waalkuren de eerste dag uit de operasyclus... die gaat vanavond in première in het muziektheater in Amsterdam, hier vlakbij. Moet je je voorstellen, op de dag van de première... zit operazangeres Helena Rasker een Alt, die zit hier. ze Zij ook een van de negen waalkuren Welkom, fijn dat je er bent. Ben jij zenuwachtig of heb je daar geen last van? Tuurlijk. Ja. Nou ja, de, uh, ja hoge adrenaline, ja. ja? ja. Uh, heb je ooit eerder in, in De Ring gespeeld, die, nee. die cyclus? Nee, Nee, nee. is de eerste keer. Is het een soort Olympus voor een, uh, voor een alt of in, voor een zangeres? Uh, nou, ik, ik denk zo helemaal niet over welke stukken dan ook. Nee. Dat vind ik flauw. Mm -hmm. Want alle dingen hebben een eigen waarde. En dit is wel een ongelooflijk mooi werk. En ik heb wel altijd gehoopt dat ik een keer een van die walkures kon zingen. Maar... Uh, Sommige dingen moet je niet al te hard hopen om teleurstelling te voorkomen. Maar dit is gelukt. Dit is gelukt. Dus ik ben nu blij. En, en, en hoe ging dat dan? Word je Op een gegeven moment word je gebeld van wil je... Ja. <laughs> ja Precies. Ik wil, ja, wil ja. ja, en dan zeg je ja, ik wil. <laughs> even kijken, zijn jullie fans hier aan tafel? Dirk van Wilde en uh, Annette, hem uh, rechts van, van, ja, ja, ja. van het Waakner uh, repertoire. Ik ben, nee, ik ben niet zo'n kenner daarvan. Nee. Hey, ik heb de net? kinderversie van Lotte de Beer gezien. Oh ja. Uh, ringetje, Ja, oh ja. dat was ontzettend leuk. Dan, dan snap je hem ook eigenlijk, hoor. Dan snap je hem voor Dat Be Beter dan... Uh, ja, dat het is, is sowieso... enorm gecompliceerd ja. allemaal. Moet je het verhaal <laughs> ook zelf snappen om erin te kunnen staan, vind je het? Ja, als je erin staat, moet je wel precies weten ja? waar je plaats zit. Ja, want anders kun je niet ja, invoegen. Ja. Ja. Kun je uitleggen wat die waalkuren, die, die, die negen dochters van Wodan wat dat precies inhoudt? Nou, dat zijn dus de negen dochters van Frika en Wotan, de oppergoden... En uh, het zijn eigenlijk hele geëmancipeerde vrouwen. Het zijn eigenlijk krijgers. Het is een soort legeronderdeel, uh, Legermacht. Onderdeel. Ja, ja, legermacht. En uh, de belangrijkste is Brunhilde. Die dus een hele grote rol in de ring speelt. Dat is een zeer zware partij. Die maar alleen sommige mensen ter aarde kunnen zingen. Mm -hmm. En een ervan, Catherine Foster is hier en die doet het fantastisch. Maar zij zijn, uh, eigenlijk worden ze ingezet door Wotan, ook om zijn, zijn gevechten uh, uit te vechten, zou ik maar zeggen. Ja. En om de gesneuvelden dan bij elkaar te rapen achteraf. Ja. En terug te brengen naar huis. J Jullie zien er uh, prachtig uit, uh, met, met een soort uh, ja, zilveren vleugels en helmen op. Ja. Het, is, ja. uh, het is echt een gevechtsformatie. zijn ja. Vind je dat ook belangrijk dat, dat een. Uh, dat ja, ik bedoel, het zijn hele sterke vrouwen. Mm -hmm. dat, is, dat is natuurlijk fijn om te spelen, denk ja. ik. Beter dan een, een beetje een zwak, zwak Ja, die zwakke types komen in de opera relatief zelden voor, zou ik je zeggen. Gelukkig. Is dat ook de reden dat je komen hier voor... op het toneel. Is dat ook de reden dat je nee. opera zingt? Of? Ongetwijfeld, ja. Nee. ja. Nou, het is, het is niks mooiers dan uh, op het toneel zingen en ook kunnen acteren daarbij. Ja. Dat vind ik geweldig. Ja. Ja. Wat, wat is het, want dat hoor je over, uh, vaak dat het Wagner-repertoire heel moeilijk ja. is om te zingen. Is heeft waar. dat met de gecompliceerdheid van de muziek te maken of zijn het uh, andere dingen die, die de rol een... spelen? Nou, Nee, het komt eigenlijk gewoon ook door geluidssterkte, zou ik maar zeggen. <laughs> Heel simpel. Het is een enorm orkest ja. wat speelt. En het is... Uh, uh, je moet echt een grote stem hebben. Dus je moet een bepaald fysiek daarvoor hebben. En daar word je mee geboren. Je hebt het of je hebt het niet. Je mm -hmm. kunt dat niet gaan... Het is niet bodybuilden of zo. Het is gewoon, dat betekent, je, je, moet, je moet, er, moet vrij stevig gebouwd zijn om... om wat nou, je, je moet een grote over... stem hebben. Dus hoe die grote stem is, daar is niet iedereen het over eens. Maar je moet gewoon veel decibellen kunnen maken ook. En lang volhouden. Het is een enorme uitputtingslag. En het is zeg maar hard en hoog. <laughs> en het is, daarom, het is eigenlijk zo als sport. Het is echt fysiek heel zwaar. Ja, en daar komt dan nog toch die, die uh, muzikale complexiteit bij. Want het is... Dat komt er dan bij, ja. We dat kunnen, komt er kunnen bij. een stukje laten horen. We, ja. we horen dat al die negen zangeressen in mm. feite door elkaar heen... en dat het een soort, ja. een soort breiwerk is waar je mm. bijna van denkt... ja, wie is nu aan het zingen? Dat ja. is, laten we even een klein stukje mm -hmm. luisteren. Ja, het wordt gelachen ook, duidelijk. Ja, ja. Um, een spectaculair decor waar je nu ook ja. nog in staat. Je staat voortdurend scheef, naar ja, mijn gevoel. Dat het is een is soort helling. Moeilijk. Kun je ja. beschrijven hoe het er ongeveer uitziet? Nou, het is, uh, het is eigenlijk een uh, doorgezaagde boom, moet je je voorstellen, met jaringen dat is allemaal heel symbolisch, dat ga ik nu niet uitleggen... want dat zijn we hier over een uur nog. Maar um, je ziet dus eigenlijk de, de, de, de zaagkant van een doorgezaagde boom... en die is net zo breed als de hele toneelopening en ook zo diep. En het muziektheater is groot, ja. dus die boom is groot. En hij staat schuin, hij rijdt helemaal voor in over de orkestbak de zaal in. Ja. En daarachter loopt hij helemaal omhoog. Ik denk dat hij, nou, zal toch acht tot negen meter hoger achteraan zijn. Mm -hmm. Dus je staat op die schuine hoek een half uur lang heen en weer te rennen en te doen... En dat voel je wel in je lichaam. Ja, ga je je dat kuiten voelen, echt, denk ik. ik. Ik heb ook een kuitkram gekregen op een gegeven moment. Ja, maar hebben jullie ook en... een fysiotherapeut en dergelijke? Nee, die een beetje... dat hebben we dus weer niet. Je, niet. je moet het <laughs> zelf regelen. Ja, dat zou voor dit wel een, uh, geen luxe zijn, zou ik ja, zeggen. Ja, ja. ja. Je, je bent een van de weinige Nederlandse uh, zangers in, in de cast. Hè? Het is ja. mee, dus alvast mee, is het internationaal. Ja, Hoe? er zijn hier wel wat meer Nederlanders in de walkures. Ja, maar, ja. uh, maar meestal, ja. ja. Uh, hoe, hoe, hoe is dat? Hoe zijn die verhoudingen dan? Zijn er dan zijn, is het echt diva's die, die binnenkomen, uh, die vo nee. voor worden gereden met chauffeur en... Uh... Nee hoor, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat het, nee, nee, nee, oké, okay. <lacht> ja, goed. Het is zeer gezellig. Mensen zijn bijzonder sympathiek. En, uh, maar iedereen is natuurlijk heel geconcentreerd op zijn eigen werk. Hè? Dus het is niet alsof je tegen te leuten samen je moet gewoon hard werken en presseren. Ja. Dus, uh, ja. En daarbij is het dus weer zeer ondersteunend. Mm -hmm. Nou dat dus is, is heel aangenaam. Ja, die Brunhilde, de belangrijkste van die waardkuren... Ja. die min of meer in ongenade valt bij haar vader, Wodan. Ja. Is dat een rol? Want je zegt, dat zijn maar weinig mensen op aarde die ja. die rol kunnen vertolken. Ja. Maar is dat toch een soort streven? Of, uh... Nou, als je die stem hebt, dan kun je er naar streven. Maar als je die stem niet hebt, kun je het ook meteen opgeven. Want het gaat nooit gebeuren. Bedoel... En, en ben jij inmiddels zover dat je denkt, van ik heb hem wel of ik heb hem niet? Ik heb wel zo'n stem, maar ik ben geen sopraan. Dus ik ga nooit Brunhilde zingen. Hmm. Ja. Er zijn wel andere rollen in de ring die ik misschien zou kunnen zingen? Ja, Frika bijvoorbeeld? Misschien op Termijn de, de, of Eerda. De, ja. Ja, de moeder Aarde. Die zou ik maar, graag willen zingen. Ja, maar er is ook een heel ander repertoire. Absoluut zing van alles. Je zingt van alles. Je, je, zingt van alles. Ja. je gaat ook een, uh, in het Holland Festival dingen doen als ik me niet vergis. Ja. Want, uh, dit is ingestudeerd, dit, dit breng je nu. Ja. Um, maar wat staat op stapel binnenkort? Nou, uh, ik uh, heb ontzettende zin in een, stuk, een nieuw stuk van Rob Zuidam. Een hele belangrijke Nederlandse componist. Uh, Troparion, dat hij speciaal voor mij nu aan het schrijven is. En dat gaat in het Holland Festival. Fantastisch, dus ik krijg, uh... hij zit voor jou te schrijven nu? Ja. Dus ik krijg uh, zo met e-mail uh, stukjes binnen. <laughs> en, en dan denk uh, ik dat ze ZSM uit mijn hoofd gaan leren en instuderen. En, is, is, zijn de verhoudingen ook zo dat je mag zeggen: van Rob, dit vind ik niet zo goed, kun je het anders doen? Nou, hij schrijft geweldig. Ik hoef maar als er iets is wat niet gaat, dan, ja, tuurlijk, dan ja. gaan we dat in overleg. Maar dat is nog niet gebeurd. Hij kent mijn stem ook goed, hij heeft al eerder voor me geschreven. Dus... Ja. Dat gaat, uh, en en wat, wat is daar het onderwerp van? Dat is een heiligenleven eigenlijk. Het gaat over een. Uh, dus hij is heel erg geïnteresseerd in allerlei vrouwelijke heiligen uit vroeger eeuwen. Die merkwaardige dingen uithaalden om zich enorm dicht bij God te werken. Zoals inmetten, suster Betken die, die is... zich in Utrecht heeft laten Precies, inmestelen. Ja. En dit is een soort, Dit gaat over een vrouw die wil graag uh, heilige worden en zij, zij heeft dan een soort opdracht gekregen. Dan moet je een dode tak nemen en daarop eindeloos wenen tot die tak weer tot leven komt. Je tranen laten vallen. Dus die tranen die, die druppelen en drup en druppen op die tak. Oh, mooi gegeven, gegeven toch? Ja. En daar ja. gaat het Ik over. Ik denk aan die film van Pasolini. Uh, van uh, of nee, Pasolini. Waar die mensen, die vrouw zoveel blijft huilen dat ze echt gootjes moeten ja. Dat er echt, dat dat dat echt een soort slootje ontstaat. En dan moeten ze dat echt afvoeren. Ja, ja. ja. ja. Mooi. En, en uh, goed. Zo is het. Dus dit, dit is uh, een soort work in progress in feite. Ja, Je krijgt steeds stukjes. Ja. Is, is het prettig om steeds stukjes? Want, uh, nou, het zou moeten. Want ik moet het kennen tegen die tijd dat het ja, gaat. Dus maar het, is het niet mooier om in één keer een hele partituur te krijgen? Dat zou mooi zijn. Maar dat is niet de realiteit. Dat is niet de realiteit. Nee. Nee. moet gewoon... Zodra hij iets heeft waarvan hij denkt... dit kan ze nu gaan instuderen, dan krijg ik het door. <laughs> het is ook in het Oud-Grieks dus dat komt dan. Bij. Allemachtig. Op dan maakt <laughs> het je niet kwartier. makkelijk. Nee. Ja. En dan hebben we ook nog Laika, want dat ziet er ook nog aan Laika te komen. Is, volgend is volgend jaar in het Festival, ja. ja. Dat is uh, van Martijn Padding een Nieuwe Opera, bij de Nederlandse Opera. Is het prettig voor jou om met Nederlandse componisten ook te werken? Of maakt het je niet ja, uit? Ja, uh... dat is prettig omdat ik ze ken. Is dat rondje Laika? Ja. Toch? Dat onder andere het hondje Laika in. ja. Ja, ik was een ja. gro grote ruimtevaart van toen ik klein was en dat in uh, ja. van 57 van de Sputnik. <laughs> dus uh, ja, uh, ik voor. heb de Russische ruimtevaart en het hondje Laika heb ik hoog zitten. Ja, ja, dan moet je komen. Kom dan kijken. Maar goed, Leica, dat komt dat is er pas voor. dat is pas volgend, volgend, volgend seizoen, jaar. Ja, ja. ja. ja. goed. Uh, dankjewel. We, we melden nog even dat die vijf uur durende opera die we kuren. Maar het is voorbij voor iedereen genep. Laat ik dat er meteen bij zeggen. Die uh, deel 2 daarvan, uh, dat, uh, even kijken. Die gaat vanavond. Dus in première in het muziektheater mm -hmm. in Amsterdam. Is daar te zien tot en met half mei. Er zijn nog kaarten beschikbaar. En dan uh, laten we die uh, opera van Rob Zuidam. Dat laten we nog even zitten. Dat komt in het Holland Festival. Precies. Over anderhalf maand ongeveer. Mm -hmm. Helena Rasker, dankjewel. Dirk van Weelde bedankt. En uh, Annette Emrechts ook bedankt. Uh, straks na vier uur zijn we terug met het laatste half uur van Opium. Wellicht dan ook contact met Jan Scha. We kregen haar nu niet te pakken. Over Record Store Day. Want dat is het vandaag. Tot straks.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 Kijk op mkbbrandstof.nl. Dit is Radio 1.